Levi van Eck met het nos journaal. Het aantal positief geteste bewoners van verpleeghuizen is in een week meer dan verdubbeld. Er zijn nu 111 bewoners besmet, vorige week dinsdag waren dat er 51. De Vereniging van Specialisten Oudere Geneeskunde is bezorgd over de toename en de druk die het met zich meebrengt voor het personeel in verpleeghuizen. In totaal kwamen er de afgelopen week 13.471 coronabesmettingen bij. Dat is fors meer dan een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam afgelopen week toe. En die groei van het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames... dreigt opnieuw ten koste te gaan van de reguliere zorg. In het LUMC in Leiden is al een aantal ingrepen geverzet. In de regio Amsterdam zit dat er ook aan te komen, zeggen de ziekenhuizen. Om te voorkomen dat de reguliere zorg in gevaar komt... worden patiënten vanaf morgen weer verspreid... via het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntspreiding. President Trump heeft genoeg republikeinse stemmen... om zijn kandidaat voor het Hoge Rechtshof te kunnen voordragen. Er moet een nieuwe rechter worden benoemd... omdat rechter Ruth Bader Ginsburg vrijdag is overleden. De democraten zijn tegen een benoeming... zo kort voor de verkiezing in november... en enkele republikeinen waren dat eerst ook... De Senaat moet de voorgedragen rechter goedkeuren... en de Republikeinen hebben daar de meerderheid. De verwachting is dat Trump een conservatieve rechter benoemt... ter vervanging van de liberale Ginsburg. Een man van 50 uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs... voor het doodsteken van een man van 29. Dat gebeurde vorig jaar op klaarlichte dag in het centrum van Amsterdam. Uit het niet stak de dader meerdere keren met een mes in de borst van het slachtoffer... De man heeft geen verklaring ge gegeven waarom hij dat deed. Het weer, vanavond is het helder en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen start zonnig, maar laat ineens vanuit... Winter. Ik hoop dat u allen genoten heeft van een uh, goed recess. Uh, en blij dat we weer in deze um, setting bijeen kunnen zijn. Nog steeds in een wat ongewone opstelling. Maar helaas, um, ja, dat, dat blijft nodig. En ik doe dan ook een dringend beroep op u om... Uh, ja, ook op het moment dat er geschorst wordt... of dat er heen en weer gelopen wordt... om met name ook de afstandsregels in acht te blijven nemen. Um, wij hebben een bericht van her, uh, uh, verhindering... ontvangen van mevrouw Geuransson. Um, en de vraag is, heeft iemand mededelingen over belangen dan wel betrokkenheid? Dat is niet het geval. Um, dan de vraag of er nog um, mededelingen zijn vanuit de raad of college. Zijn er nog mededelingen uurzijds? Dat is ook niet het geval. Uh, ik heb één mededeling, dat is u heeft vrijdag van uh, ons ontvangen... Een afschrift van een brief van de veiligheidsregio Kennemerland met betrekking tot de nieuwe maatregelen op het gebied van corona. Het was een tijdje rustig, redelijke status quo. Dat betekent dat uh, ja, eigenlijk het een, uh, een, een situatie was waarin weinig verandering was. En dat is met de oplopend aantal... Uh, positief geteste mensen weer in een ander daglicht komen te staan. Uh, in aanvulling op die brief zullen wij u op korte termijn informeren over datgene wat ook de gevolgen zijn even voor Zandvoort specifiek. En separaat ontvangt u van mij op zeer korte termijn... maar daar moet er overleg met de veiligheidsregio over plaatsvinden... Uh, een memo naar aanleiding van de drukte op het circuit afgelopen zondag. Die zult u morgen of overmorgen van mij tegemoet kunnen zien. Nogmaals, um, omdat daar ook de veiligheidsregio nou bij betrokken is... Uh, zoek ik daar de, de afstemming over. Um, dan wil ik graag overgaan tot de loting. En dan is het nummer wat ik trek... Nummer 2. Dat betekent dat de heer Bouwberg-Wilson in het geval van een mondelingenstemming euh, als eerste aan de beurt is. Dan euh, zijn we daarmee aan het einde van de opening, de mededelingen en de loting. En gaan wij over tot het vaststellen van de agenda. Um, de heer Elgemani van GroenLinks heeft aangegeven dat hij uh, de nota grondbeleid nog in zijn fractie wilde bespreken en mogelijk vanavond wilde agenderen. Ik heb begrepen dat dat uiteindelijk niet nodig is, dus dat dat uh, stuk ook naar de hamerstukkenlijst kan worden geplaatst. Um, dan heeft u vanmiddag via de Griffipost het voorstel van het college ontvangen om een besluitpunt uh, toe te voegen aan uh, het uh, stuk over de najaarsnota. Uh, en mogelijk dat de heer Bluis... naar aanleiding daarvan even een korte toelichting kan geven. Ja, dank u wel. Uh, naar aanleiding van een vraag van, van OPZ... over de juistheid uh, van uh, de vaststelling van het raadstuk... financiële actualisatieproject Formule 1 van, uh, van mei... Uh, is er gebleken dat daar een, inderdaad een omissie in de besluitvorming staat... ten aanzien van een bedrag en, en, en een jaartal. Uh, die, uh, die mutaties, uh, dus dat, dat, dat is inderdaad een omissie... Uh, maar de najaarsnota die voorligt, daar zijn de mutaties uh, gewoon cijfermatig allemaal in, in verwerkt. En feitelijk uh, is het besluit onder twee dan voldoende. Maar om misverstanden te voorkomen, stelt het college voor om besluit nummer 15 toe te voegen: in te stemmen met de mutaties in de reserve hier op basis van de financiële actualisaties van het project Formule 1 van oktober 2019, maart 20 en september 20. ...zo om te voorkomen dat er dus de besluitvorm die dus niet goed was geweest, onvoldoende was geweest... Uh, ...alsnog uh, ook nog separaat, ook al is het in de najaarsnota afgedekt, nog even goed te benoemen. Met dank voor uh, toch de constatering van OPZ dat ze dit hebben gezien en dat het dus fout... ...excuus voor uh, de fout die gemaakt is. Dank u wel, meneer Bluis. Um, gaat de Raad verder akkoord met de agenda zoals hij voor ligt... Dan stel ik die hierbij vast. Uh, dan gaan wij over tot punt 3. Uh, de, de heren Kramer en Deen hebben aangegeven uh, dat zij uh, niet meer beschikbaar zijn als commissievoorzitters. Uh, en gezien de continuïteit van de vergaderingen van de commissievergaderingen is het noodzakelijk dat er twee nieuwe voorzitters worden benoemd. Uh, en aan de raad wordt dan ook voorgesteld om uh, dat te laten zijn: de heer RHW de Graaf. En mevrouw M.A. Koper. En hen te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie. Waarbij mevrouw Koper net als mevrouw Gureson op afroep beschikbaar zal zijn. Um, kan ik vaststellen dat de raad bij acclimatie instemt met dit voorstel? Ik geef het woord aan de heer Deen. Dank u wel voorzitter. Um, de PVV zal tegen dit raadstuk stemmen. Aangezien beide kandidaten zich op 30 juni jongsleden hebben uitgesproken voor uitsluiting van de PVV. En een van de kandidaten daarnaast ook voor uitsluiting van OPZ. Wij zijn van mening dat voorzitters van commissie en raadsvergaderingen in Zandvoort boven de partijen horen te staan. En alle partijen gelijk dienen te behandelen. Onpartijdigheid en tegelijkertijd uitsluiten van partijen gaat wat ons betreft niet samen voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Kramer. Wij sluiten ons hierbij aan bij deze woorden. Uitstekend. Dat betekent in ieder geval dat er gestemd zou moeten worden. Eh, dat betekent dat er, en dat gaat... Ik geef het woord aan de heer De Graaf. Dank u voorzitter. Ik, ik was hier al bang voor. En eh, ja, het woord flauw noemen, dat, dat doe ik niet... Maar ik reken uh, op een volledige instemming van de raad, anders trek ik mij hierbij terug. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, mij bevreemd deze gang van zaken, want volgens mij is het voorzitterschap van de commissie bedoeld om de raad en de commissies goed te laten functioneren. En toen er dan ook in deze raad een beroep gedaan werd op uh, partijen om te kijken of we de commissies kunnen vullen, heb ik me graag beschikbaar gesteld... Want we moeten het met elkaar doen hier in Zandvoort. En ik vind het bijzonder spijtig dat de heren zich teruggetrokken hebben. Als het gaat om uitsluiten van partijen en politieke verwikkelen. Volgens mij hebben we hier maar één doel. En dat is zorgen dat onze gemeenteraad goed functioneert. En hoewel ik als één vrouwsfractie uh, een capaciteitsprobleem heb uh, met het be bezetten van zaken. blijf ik me beschikbaar houden voor de commissievoorzitterschap. Ik uh, geef het woord even aan de heer Hendricks. Ja, voorzitter. Ik hoor de bezwaren van uh, de heren Deen en uh, Kramer. En zou het er niet een optie zijn dat als zij zoveel moeite hebben met deze kandidaten, en aangezien we toch uh, commissievoorzitters nodig hebben, dat zij hun ontslag uh, heroverwegen en alsnog aanblijven als commissievoorzitter? Nog iemand anders? Ik denk dat het goed is om heel even te schorsen. That when it's followed in, love will call again And you'll be beside me to make my autumn dream Are turning, I get a hungry yearning for your hours. love. When a heart is sober, its shadows bright, October. Golden child the flaming moon reminds me of the night of Je zult begrijpen dat even een korte schorsing is. Dat heeft te maken met de benoeming van de voorzitters van de raadscommissies. Cassandra Wilson. En de dcd uit 1988 staat vol met uh, American standards. Uh, wie speelde er ook mee? Ik, uh, Terry, Lyne, Carrington op de drums. Lonnie, Plexico, Bas en Mulcroo Miller op de piano. Prachtige muziek. 1988, maar de bedoeling van dit programma is dat we ook steeds uh, nieuwe muziek uh, laten horen. Dus ook cd's uit 2020 komen aan bod. En ik vond daar een hele mooie tussen van Brian Landrus, Een uh, bariton, saxspeler, rietblazer. En die heeft een prachtige cd gemaakt, voor Now. Uh, er staan de bekende nummers op, Ruby My Dear. Zo so, uh, ja. op het moment dat we schorsen... Uh, draaien we even wat stukjes van jazz van afgelopen zondagmorgen? Ik heropen de vergadering, dames en heren. Um, we hebben even heel kort overleg gehad met beide kandidaten en met de huidige leden van de agendacommissie. Het voorstel um, is om het huidige voorstel in te trekken. En ik wil graag uh, op korte termijn een keer met de leden van het presidium uh, een kop koffie drinken om, um, met deze situatie, om deze situatie te bespreken. Dus wat dat betreft is het voorstel dan uh, daarmee van tafel en zullen we dat een andere keer met elkaar bespreken in, uh, in deze raad. Um, dan komen we bij punt 4, het bekrachtigen van de geheimhouding van de bijlage Kenter Jeugdhulp. Um, wenst iemand daar een stemming over? Dat is de heer Kramer. Ik heb er eigenlijk even een vraag over in eerste instantie. Ga u gaan. Er wordt nu geheimhouding gevraagd van ons en in publicaties in het Haarlems Dagblad hebben berichten gestaan over verkoop van panden die nergens anders te vinden zijn dan in de geheime stukken. Dus in hoeverre is er al niet gelekt uit de geheime stukken? Ik kan u daar geen antwoord op geven, dus wat dat betreft... Uh, uh... Ja, ik denk dat het ook op dit moment buiten de, buiten de orde van de vergadering is op dit moment om uh, daarover met elkaar te speculeren. Dat is het, het nadeel van lekken is dat niemand weet wie het doet. Uh, dus ik wil graag overgaan tot, uh, tot stemming. Wenst iemand een stemming op dit punt? Ja. Dat is niet het geval. Dan komen we bij de bekrachtiging, geheimhouding, bijlage, zienswijze, aankoop, Nicolaas Beetslaan. Nummer 14. Um, ik geef een, uh, het woord aan de heer Deen, want die heeft uh, in de commissie aangegeven op dit punt een stemming te willen. De heer Deen. Ja, dank u wel. Voorzitter. Ja, wij vinden deze uh, geheimhouding onnodig. Uh, wij vroegen dat ook aan de heer Bluis tijdens de commissievergadering en zelfs hij begon een beetje te stotteren. Uh, ...bij die vraag, hè? of die geheimhouding nou noodzakelijk is. Hij vond ook even geen antwoord daarop. Ja, dat, dat zegt eigenlijk al genoeg. Er worden veel te veel documenten geheim verklaard, voorzitter... ...en dit komt de transparantie van de Zandvoortse overheid niet ten goede. En daarom stemmen wij tegen deze bekrachtiging. Ik wil nog iemand daarover het woord? Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemming. Wie is voor de bekrachtiging van de geheimhouding... Dat uh, zijn de... Uh, meneer Drommel, doet u mee? Of... Ja. ja, ik, ik bedoel, uh, uh, u kunt ook anders stemmen hoor. Maar, wat... uh, dus voor het voorstel zijn uh, de fracties, alle fracties behoudens de fractie van de PVV. Oh. En de heer Kramer? En de heer Berg niet. Dus de fractie van de OPZ behoudens de heren Berg en Kramer. Wie is er? Tegen de bekrachting van de geheimhouding, dat zijn de fracties van de PVV en de heren Berg en Kramer van de OPZ. Dan kom ik bij de hamerstukkenlijst. Um, allereerst punt 6, de beslissing op bezwaar van de Forenzenbelasting. Kunnen wij die met een hamerslag vaststellen? Dat is het geval. Dan de lokale steun steunkenter jeugdhulp. De zienswijze aankoop Nicolaas Beetslaan 14. Startnotitie cultuurnota Zandvoort. Nota grondbeleid Zandvoort 2020-2024. Dan komen wij bij de bespreekstukken. Uh, dat zijn er een aantal. We hebben uh, in de aanloop hiernaartoe een drietal commissievergaderingen gehad... Waarbij uh, daarna en daarvoor ook nog uitgebreid schriftelijke vragenrondes hebben plaatsgevonden. Dus ik hoop en ga ervan uit dat wij ons vanavond kunnen beperken tot de hoofdlijnen van het debat. Uh, en ook met name ook ingaan op datgene wat er uh, uh, aan amendementen en moties is ingediend bij de verschillende onderwerpen. Dan beginnen we bij punt 11. Dat zijn de spelregels voor de woningbouwontwikkeling... sociale huur en betaalbare huur en koop. En ik geef als eerste het woord aan de fractie van de OPZ... omdat die een amendement hebben aangekondigd op dit onderwerp. Ik neem aan de heer Kramer. Dat klopt. Nou, voorzitter, eh, nogmaals eh, onze complimenten voor eh, de notitie spelregels. Eh, het is een tijd geleden dat wij in deze raad... Eh, een dergelijke kwalitatief stuk hebben kunnen behandelen. Um, Eén punt uh, waar wij graag toch uh, wat concreter in willen zijn en dat heeft te maken met uh, de toewijzing van uh, de koopwoningen en met name ook uh, de koopwoningen in de middeldure uh, sector. Uh, daar is uh, veel vraag naar uh, in Zandvoort. En uh, ook uh, merken wij als er een project in de verkoop gaat dat uh, vaak uh, de toewijzing niet altijd even transparant uh, gaat. En uh, voorbeelden hiervan recent is nog uh, het plan in uh, Nieuw Noord uh, op het uh, industrieterrein. Uh, zelfs uh, de. Bedrijfsmatig vastgoed is eh, niet al te transparant verkocht wat eh, veel rumoer in onze samenleving eh, teweeg heeft gebracht. We hebben dan eh, ook gemeend om een eh, amendement in te dienen. Eh, in het kort eh, samengevat eh, zeggen wij dat eh, er een aanvulling moet komen op de spelregels betaalbare koop. Eh, we handhaven eh, datgene wat er is gezegd over indexering... ...en de minimale helft van nieuw op te leveren woningen in uh, afmeting. Uh, wij hebben uh, de zelfbewoning en het antispeculatiebeding gesplitst... Uh, ...om reden dat uh, wij uh, van mening zijn dat uh, de huidige tekst daarin... Uh, ...met het woord principe nog steeds uh, ja, in te vullen is op een manier... Uh, dat een ander wenselijk vindt. En we hebben daar ook een toelichting bij gegeven hoe we dat ingevuld willen zien. En dan voor de rest zeggen wij dat er een, voor de nieuwbouwwoningen een toewijzingsregeling moet komen. En uh, helaas is het niet mogelijk om ze rechtstreeks alleen uh, wet, uh, volgens de wetgeving toe te wijzen aan Zandvoort. Maar uh, wij zien in de landen dus nu een aantal uh, gemeentes. En een voorbeeld hiervan is Bokstel, die de nieuwbouwwoningen voorafgaand als het uh, uh, groot in de verkoop gaat... Uh, eerst aan de lokale inwoners uh, aanbiedt. Nou, dat is het amendement... met een uh, bijlage daarop. Dank u. Dank u wel, meneer Kramer. Aan wie kan ik nog meer het woord geven? Ik kijk rond. Ik zie de heer El-Ghabari. Ja, voorzitter. Dank u wel. De spelregels... betreft de sociale en betaalbare huur... liggen hier vandaag voor ons... ter besluitvorming. Zoals al in de commissie gemeld zijn wij blij met deze spelregels. Het betekent dat ook voor de particuliere markt de bouw van sociale woningen voor een groot deel goed is beschreven. Wij blijven bij GroenLinks alleen de borging van de bescherming van de huurders voor ogen houden. Wij vragen aan de wethouder dan ook om bij elk project dat ontstaat langs deze spelregels duidelijk te beschrijven hoe de belangen van de huurders worden geborgd. Wij zijn blij dat de wethouder ook opening bood in de commissievergadering voor modulair... Bouwen of bouwen van kleinere woningen. En dat op uh, basis van uh, de projecten die daar gaan lopen. Voorzitter, wel maak ik mij zorgen om het een en ander wat in de commissie, door commissieleden zelf, is besproken. Het is natuurlijk een mooie en utopische gedachte dat alle woningen in Zandvoort naar Zandvoort gaan. Echter, wanneer wij, zoals uh, bijvoorbeeld mevrouw Geurens pleiten, uit het systeem van woonservice zullen stappen, maken wij het ons alleen nog maar moeilijker. De markt is dan niet alleen maar open voor de regio, plus de IJmond, maar voor heel Nederland. En dat willen we niet. Daarbij staat ook duidelijk in het stuk dat Zandvoorters voorrang krijgen... op de eiland en de rest uh, van uh, de regio waarin wij zitten. En dan tot slot, voorzitter, het idee van de VVD... om uh, deel sociale huurbouw, uh, sociale huur op te knippen in twee delen. Een deel koop en een deel huur. Dit idee vindt GroenLinks absoluut niet goed. Wij vinden dat juist deze, in deze tijd, in de tijd die nog gaat komen zelfs met corona... Dit is geen goed plan. Jongeren hebben veel flexcontracten en kunnen geen hypotheek krijgen. En ook hetgeen uh, werd gesuggereerd dat de ouders van jongeren... bijvoorbeeld mee kunnen tekenen met een hypotheek... is maar voor een klein deel van onze Zandworse jongeren beschikbaar. Wij zien dan ook meer in het plan om de knip die er op de 40% is gemaakt... Uh, voor een deel in te zetten op juist de jongeren... die uh, een wat goedkopere huis willen kopen. Uh, dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer El Elgabali. Ik zag een hand van de heer Deen... Ja, dank u wel. Voorzitter, omwille van de drukke agenda zal ik mijn verhaal om de drie vragen heen uh, niet zo uitgebreid doen. En me beperken tot, uh, tot drie vragen aan de wethouder. Uh, allereerst uh, wordt gesproken over betaalbare koop tot 264.000 en betaalbare huur tot 1.025. Dat hebben we al eerder gemeld. Dat is wat ons betreft onbetaalbaar en onhaalbaar voor de meeste mensen... Uiteraard een rijksaangelegenheid, maar misschien dat ik de inventiviteit van de wethouder mag aanspreken om te kijken of daar toch iets, uh, toch iets aan te doen is. Uh, voorts lezen we dat op het badhuisplein geen sociale huur zal komen. Uh, wat ons betreft komen we begrijpelijk, maar dan lezen we ook dat daarvoor een compensatie komt in de bouwpallesgebied entree. En moeten we dan lezen dat daar dan 60% sociale huur gaat komen? Een reactie daarop graag? Um, en toch nog even kort, ik had dat even gemist in de commissie. Die 30-40-30 verdeling die eigenlijk uh, bij het Watertorenplein al niet helemaal opgaat. Daar wordt namelijk al gesproken over 38% sociale huur. Uh, daar wilde ik ook graag nog even een reactie op dat, uh, dat helder te krijgen. En voorts kijken we uit naar uh, volgende maand uh, als vervolg op deze spelregels. Hoe de wethouder uitvoering gaat geven aan de motie afschaffing voorrangstatushouders op de woningmarkt. Dank u wel. Dank u wel meneer Deen. Ik kijk nog even verder rond. Ik zie mevrouw Koper. Dank u wel voorzitter. Ja, de spelregels woningbouwontwikkeling. Voor de hoge nood bij onze woningnood. Um, we hebben in de commissie een aantal zaken gezegd. We zijn erg blij met, uh, met dit stuk zoals het er is. Um, we zien dat de nood hoog is. We hebben ook de insprekers gehoord. De jonge starters, die jonge mensen met hun leven in Zandvoort als vrijwilliger met familie en vrienden hier. En zij willen hier graag wonen. Nou ja, wat kunnen we hier aan doen, hebben we de afgelopen tijd in een aantal stukken gezet en dit zijn ook weer instrumenten. De Partij van de Arbeid heeft ook verzocht om deze uitwerking en het Partij van de Arbeid initiatief Fonds eh, Sociale Woningbouw, duidelijke regels om de vaart erin. En eh, woonplicht, concurrentiebeding en slimme toewijzing. Eh, we hebben de wethouder gehoord. Eh, we hadden nog enige zorgen over het middensegment. En onze zorgen zijn weggenomen. Het stuk ziet er verder goed uit. En zeker met die woonplicht en concurrentiebeding moeten we het opkopen en verhuren voor astronomische bedragen eh, kunnen, kunnen tegenhouden. Eh, het voorstel van OPZ uh, klinkt sympathiek. Ik ga graag een uh, reactie van de wethouder zo direct. Want is dit wel juridisch uh, getoetst? Ik vind wel dat die uitnodiging die de wethouder heeft gedaan om met ons in gesprek te gaan over die toewijzing. Ik hoop dat we die snel tegemoet zien. En wat ook over de tiny houses is Partij van de Arbeid nog steeds enthousiast. En uh, neemt nog steeds de uitnodiging van de wethouder aan om daar eens met elkaar over te gaan praten. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Koper. Ik kijk verder rond. Ik zie de heer Mettes van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik zal de commissievergadering niet overdoen. Uh, wij zijn voor, dit, uh, voor dit, uh, deze spelregels. Ondanks het feit dat het uh, mensen die uh, minder te besteden hebben niet helpt. Maar daar kunnen wij in Zandvoort niets aan doen. Dat is het rijksbeleid van jarenlang geweest. Ik wil alleen de wethouder nog even vragen of hij nog eens kijkt naar een doelgroepenverordening. Of dat kan helpen om... Uh, ...Zandvoort is dus wat voorrang te geven. Ik dank u wel. Ik kijk verder rond. Ik zie niemand meer. Dan geef ik het woord aan de wethouder, de heer Bluis. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Um, eerst maar even... ...we beginnen bij de doelgroepenverordening... Uh, ...toewijzingen, uh, doelgroepen... Uh, ...terranihousen. Uh, da dat wil ik graag inderdaad bespreken... ...als we met elkaar praten over... Uh, ...verder invulling geven aan het uh, volkshuisvestelijk beleid. Um, dan kom ik uh, nog de vraag van de heer Deen. Ik probeer het ook een beetje kort te houden. Betaalbare koop, ja wij, wij zetten natuurlijk in op natuurlijk de zo laag mogelijk betaalbare koop in te zetten. Dus niet het maximale bedrag, maar het minimumbedrag. Maar dat hangt ook af van uh, de eisen die wij stellen aan, uh, aan, aan de woningbouw. Als wij hele mooie dure woningen bouwen en we willen daar sociale huurwoningen in, bijvoorbeeld in bouwen. Dan worden dat hele dure woningen. En als er nog een parkeer, parkeer opgelost moet worden volgens de parkeernormen die we nu hebben. Ja, dan hebben we een probleem. En dan hebben we wel een fonds. Nou, die afwegingen moeten we gezamenlijk maken. En daarom, bij die, voordat we met plannen komen... zullen we ook bij de startnotitie komen... en zo goed mogelijk proberen die uitgangspunten vast te leggen... zodat we ook aan die wens van de betaalbaarheid kunnen voldoen. Wat als plein, stel dat daaruit komt... dat daar tien woningen sociaal gebouwd moeten omdat dat 30% is... dan is het inderdaad de bedoeling dat in de entree... tien extra woningen bijgebouwd worden. Dat is de bedoeling, als daar ruimte voor is... En dat uh, moeten we kijken. Dat is de bedoeling van uh, de compensatieregeling. Uh, dan de, de 30, 40, 30. Nou, dat heb ik volgens mij beantwoord. Dan kom ik bij de heer Elke Balia. Die, die, die geeft aan nou, op zich de goede kant op. Dus volgens mij waren er geen vragen. En dan kom ik bij de abonnement van OPZ. Uh, het gaat natuurlijk over... Dat abonnement is volgens mij exact hetzelfde als uh, de gemeente Boksel nu in zijn... Uh, ...verordening of in zijn toewijzingsregeling... ...voor nieuwbouw heeft opgenomen. Dat is exact hetzelfde. Prima. goed. Ook dat u dat gevonden hebt, want dat zet mij ook aan het denken. Dus bedankt daarvoor. Maar dat betekent wel dat die, dat, dat het een regeling is. En die regeling moet je vaststellen. Separaat vaststellen. En het is niet verstandig om die nu hierin te gaan... ...vastleggen. Zeker ook omdat u zelf aangeeft... ...ja, maar eigenlijk geldt die ook voor middeldure woningen. En dit is namelijk een notitie. Niet over alle nieuwbouwwoningen. Dus... Ik denk dat het verstandig is dat we deze regeling en hoe daarmee om te gaan meenemen in die discussie. En kijken hoe we tot versteviging van ons beleid kunnen komen. Er speelt echt een probleem. Want als u de to toezeggingsregeling van Boksel kijkt. En u kijkt bij en wat zijn de grondslagen daarvan. Wettelijke grondslagen of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Onbekend. Regelgeving die Ik... op deze regeling gebaseerd is. Geen. Met andere woorden het is... ...regelen en doen. En... Interruptie van de heer Kramer. Ja, voorzitter. De wethouder hoeft het niet helemaal uit te leggen. Ik ben hartstikke blij met zijn toezegging. Als hij nog aan die toezegging... Uh, ...zeg maar uh, een datum koppelt... ...wanneer het terugkomt in de Raad... ...dan uh, heeft hij ons mee. De wethouder... Nou, ik ga geen datum roepen op dit moment, uh, want dat moet ik, ik moet daar verder naar kijken de in de tijd uh, dat kan. Ja, ik, ik vraag namelijk om een datum, omdat we twee hele belangrijke projecten zeg maar, nu in een fase krijgen waarin die spelregels moeten worden overeengekomen. En dat is Strijder en dat is het Watertorenplein. Uh, de, de regelgeving die wij nu in de verordening hebben opgenomen... die is voldoende om dat af te dekken. Zeker, en daar vergelijk ik naar Boksel... waarschijnlijk heeft Boksel niet zoals we, ons een, een algemene verkoopvoorwaarde... waarin wij voor onze eigen grond al geregeld hebben... dat er een concurrentiebeding enzovoort enzovoort is. En mijn voorstel zou zijn om het stuk nu wel misschien iets aan te passen. En dat heb ik al getracht te doen. Dat we in gesprek gaan met de ontwikkelaars. Dat we wel degelijk proberen daar invulling aan te geven. Dus, dus dat, dat staat er al in. Dus het meeste is al afgedekt. Ik we een snapje verder gaan? Nu voorstel. Uitstekend. Dank u wel. Wethouder, nog laatste woorden. Dank u wel. Dan kunnen wij overgaan tot... Oh nee, we hebben nog een tweede termijn. Maar ik schat zo in dat... Ja, de heer Elgebani. Ja, een hele korte vraag. Ik had nog een vraag gesteld wat betreft de huurbelangen. En of u die in de projecten die nu nog gaan komen zou kunnen meenemen in, uh, in de overweging die u opschrijft al volgens u een stuk naar ons als raad toestuurt. Nou, de, de huurdersbelangen die worden natuurlijk meegenomen afhankelijk. We, we opteren voor uh, dat het overgedragen wordt aan een woningbouwvereniging. Dus daar worden de huurbelangen... Geborgd en da daar opteren we voor. Daar zullen we ook alles op inzetten. En anders zullen wij inderdaad aanvullende afspraken maken over die huurdersbelangen. Dat staat volgens mij ook verwoord in de notitie. Dank u wel. Um, mag ik met de toezegging van de wethouder veronderstellen dat het amendement van de OPZ daarmee van tafel is? Dat mag u. Dank u wel, meneer Kramer. Dan gaan we, gaan we over tot stemming voor dit voorstel. Wie is voor dit voorstel? Dat is de... Hele raad unaniem bij deze vastgesteld. Dan komen wij thans bij punt 12. Het koersdocument mobiliteitsvisie en kadernota parkeerbeleid. Um, er zal een klein changement plaatsvinden waarbij mevrouw Verheij zal plaatsnemen achter de wethouderstafel. tafel. Um, en ik uh, geef als eerste het woord aan dan wel de OPZ, dan wel de PVV... ...omdat zij in dit kader twee amendementen hebben ingediend of aangekondigd. Dus wie van u kan ik als eerste daarover het woord geven? De heer Bouwberg Wilson van de OPZ. Ja voorzitter, dank u wel voor het woord. Um... Waar gaat het eh, ons ten principale om? In zowel de, de, de kadernota als in de, uh, de, de koersvisiemobiliteit... mobiliteit is sprake van visiepunten en mogelijke oplossingsrichtingen. En, voorzitter, dat uh, brengt ons bij het punt dat op het moment dat je met een dergelijke uh, in een dergelijk stadium dat zou willen gaan inbrengen bij participatie... dan vraagt dat en roept dat ook meteen moeilijkheden op. Want op het moment dat je er voor jezelf nog niet uit bent... en nog geen kaders hebt gesteld... wij vinden ook de naam kadernota wat minder gelukkig gekozen... En je gaat het dan daarmee de participatie in, dan heb je een dikke kans dat daar allerlei oplossingen worden bedacht die je op grond van andere overwegingen misschien terug moet draaien. En dat is het laatste wat je moet doen op het moment dat je aan een participatieproces begint. Dan moet je de kaders goed overwogen en bedacht hebben en vervolgens gesteld hebben. Dat voert mij tot bijvoorbeeld het onderwerp private parkeerplaatsen. Zowel bij woningen als bij bedrijven en instellingen worden zo goed als mogelijk benut. Nou, Dat lijkt een voor de hand liggend uitgangspunt. Maar een ander uitgangspunt is dat, wij, um, uh, dat er een voornemen is om iedereen een eerste gratis parkeervergunning te vergeven. Ook als men op eigen oprit, terrein of garage kan parkeren. En dat is daarmee in onze opvatting in tegenspraak. Ik geef het woord uh, voor een interruptie aan mevrouw Van der Veld. Ja, meneer uh, Bouwberg-Wilson, waar leest u dat? Meneer Bouwberg-Wilson. Nou, ik, ik heb begrepen, voorzitter. En als mevrouw Van der Veld mij kan, uh, uh, dit argument kan ontzenuwen, dan hoor ik dat graag. Maar ik meen begrepen te hebben dat het de bedoeling was om een eerste gratis parkeervulling voor iedereen te verstrekken. Mevrouw Van der Veld. Ja, dat klopt. Alleen de nadere voorwaarden zullen nog uitgewerkt moeten worden. Vervolgens uw uh, betoog, Wordt een voorzitter. Ik stel, ik stel vast dat ik het goed heb gelezen. Nee, uh, u, nee, nee. Mevrouw Van de Veld, trekt, graag u via u de voorzitter. U trekt een conclusie uit wat u leest. Dat betekent niet dat u het goed heeft gelezen. Ik zeg niet dat u het niet nee. goed heeft gelezen. Maar u trekt een conclusie die nergens staat. Meneer Baber-Wilson, graag uw betoog vervolgen. Voorzitter, ik stel vast, met dank voor de inbreng van mevrouw van der Veld... dat het voornemen is om een eerste gratis parkeervergunning voor iedereen te verlenen. Um, en dat lijkt ons geen goed, goed plan. Want alvorens het participatieproces in te gaan... lijkt ons nadere besluitvorming hierover nodig. Ook bijvoorbeeld, waar mag je met een dergelijke vergunning allemaal gratis parkeren? Is dat in alle wijken? Is dat ook in het centrum? Is dat op alle parkeerterreinen? Ook niet langs de boulevards. Mij dunkt en ons dunkt dat hierover een eerste besluitvorming nodig is... al voor ons daarmee het participatieproces in te gaan. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt gebouwd volgens een parkeernorm. De normen worden geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en data. Bijvoorbeeld gekoppeld aan soort en type woning en beoogd gebruik. Dit wordt vastgelegd in een separate... Een belangrijk kader lijkt ons dat nieuwe parkeernormen dienen te worden gebaseerd op feitelijk autobezit en het beschikbare aantal parkeerplaatsen in een bepaald gebied. Niet op verwachte of beoogde autobezit en autogebruik. Om geen verkeerde verwachtingen te wekken dienen die normen voordat het participatieproces start kaderstellend door de Raad te worden bepaald. Om meer grip te krijgen op de parkeersituatie in Zandvoort investeert de gemeente in monitoring en onderzoek op het gebied van parkeren. De effecten van het nieuw te voeren parkeerbeleid worden structureel gemonitord, is de bedoeling. En daarmee gaat men uit van een integraal werkende parkeerorganisatie. en men zit daarbij in op digitale dienstverlening. De aanwezigheid van een professionele en flexibele parkeerorganisatie is daarbij uitgangspunt die ook nog een eindverantwoordelijke heeft... die voor het behalen van doelen met parkeren verantwoordelijk is. Voorzitter, dat zijn allemaal hele lovenswaardige uh, uitgangspunten. Maar als wij die vaststellen en niet weten... wat daarvan de kostenconsequenties zijn en hoe die doorwerken... in bijvoorbeeld de hoogte van de parkeertarieven... Ja, dan is dat op dit moment niet verstandig naar ons idee om dat te doen. Dan ga ik naar mobiliteit... Het koersdocument bepaalt de koers voor de uitwerking van de mobiliteitsvisie van de gemeente Zandvoort. Einddoel is een door de gemeenteraad vastgesteld toekomstbestendig mobiliteitsvisie voor de periode 2040... waarin de integrale visie op verkeers- en vervoersbeleid is opgenomen. Voorzitter, voordat dat koersdocument wordt vastgesteld en uitgewerkt... zijn er bij aanval herh herhaling opnieuw kaderstellende uitspraken van de raad nodig... Inclusief een verduidelijking van de ruimtelijke implicaties. De vereiste en geboden mate van doorstroming, met name op gebiedontsluitingsweten en meer specifiek waar voetgangerstromen en langzaam verkeer die kruisen. En dan niet in de laatste plaats: wat zijn daarvan dan ook de geschatte implementatiekosten? Voorzitter, voor de toekomst is de capaciteit van het toeleidende wegennet de beperkende factor in de groei van het aantal autobewegingen. ...staat er in de koersnotitie. Niet het aantal parkeerplaatsen in Zandvoort. Dus met andere woorden, als wij het goed lezen... ...stel we hebben meer parkeerplaats dan de capaciteit van het toeleidende er toelaat... ...dan is dat jammer, want dan is dat de laatste en bepalende factor. Voorzitter. Een beperking van het aantal autobewegingen naar Zandvoort is wat ons betreft alleen acceptabel als decennia lang opgebouwde achterstallige investeringen in de capaciteit van het toeleidende wegennet eerst aangepakt en vervolgens opgeheven zijn. Het aantal parkeerplaatsen is in balans op dit moment met de daarmee samenhangende economische belang van Zandvoort. Accepteren we dat die capaciteit zou worden beperkt betekent instemmen met een directe aanslag op de core business en verdiencapaciteit van Zandvoort, waarmee, zoals bekend, 50% van de werkgelegenheid samenhangt. Dat dit uitgangspunt in stukken staat die de raad ter vaststelling zijn voorgelegd, vinden wij onbegrijpelijk gezien eerdere unanieme uitspraken van dezezelfde raad. En we zijn zeer benieuwd naar de reactie van de wethouder op dit punt. Voorzitter, de fysieke ruimte in de gemeente Zandvoort is beperkt. Uitbreiden van bestaande infrastructuur voor alle voerswijzen is nauwelijks mogelijk. Een gevolg van die beperkte ruimte is dat er keuzes gemaakt moeten worden. Voorzitter, daar zijn we het van harte mee eens. Het gevolg daarvan is namelijk dat die inrichting niet altijd kan zoals het moet... En het is niet altijd mogelijk om bij inrichting van wegen de ene modaliteit boven de andere te stellen, want elke vervoerswijze dient met name op de slechts twee ontsluitingswegen, een plek te krijgen. En wel zonder dat die elkaar in de weg zitten en of de vereiste doorstroming daarbij in de gedrang komt. Voorafgaand aan participatie lijkt ons opheldering en besluitvorming door de Raad nodig over de aan de orde zijnde keuzes en de consequenties daarvan met betrekking tot de inrichtingsprincipes. Doen wij dat niet, dan wordt er allerlei werk verricht... wat we vervolgens mogelijk in dezezelfde raad weer terug naar de bak moeten verwijzen... omdat het gewoon niet voldoet aan de uitgangspunten die we daarvoor verstandig zouden kunnen vinden. Wat betekent deze, wat betekent deze ontwikkeling voor de bereikbaarheid en kwaliteit van de kust... als we daar steeds meer mensen naartoe trekken? Deze opgave, zo lezen wij, gaat verder dan het grondgebied van Zandvoort. Dat betekent dat Zandvoort steun moet vinden binnen de regio. Dat Zandvoort steun moet vinden binnen de regio... terwijl 60% van onze bezoekers daar vandaan komt, is nogal bizar. We hebben het ook in de commissie be, be, be, be, verwoord. In plaats van naar steun te zoeken... mag Zandvoort de regio om steun vragen. Te meer omdat de knelpunten en mankerende capaciteit van het toeleidende wegennet het gevolg zijn van jarenlang uitblijvende investeringen. En omdat maatregelen om die op te lossen vooral in en door onze buurgemeenten getroffen moeten worden. Kwalijk dat deze opmerking in stukken staat, die de Raad ter vaststelling zijn voorgelegd. Ten meer gezien eerder unanieme uitspraken in zaken mobiliteit. En ook hiervan zien wij graag een verklaring van de wethouder. En ook met name het standpunt van de wethouder. Meneer Bouwbert wilson ik ga ervan uit dat u een beetje richting een afronding van uw betoog gaat. Ja voorzitter. ja voorzitter, ik heb twee punten nog te doen en dan ben ik met mijn inbreng klaar in eerste termijn. De huidige en, en nieuwe infrastructuur van de gemeente Standvoort dient toekomstvast en aangelegd en heringericht te worden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen met voldoende ruimte op de fietspaden voor een grotere diversiteit van fietsen in massa, omvang en snelheid. Voor het, het probleem is dat voor het treffen van die genoemde maatregelen er vaak onvoldoende fysieke ruimte is. Voordat hiermee kan worden ingestemd dient duidelijk te zijn wat wel en wat niet kan en met welke gevolgen en tegen welke kosten. Het is verstandig eerst na voorafgaande besluitvorming het participatieproces in te gaan. Voorzitter, een soortgelijke opmerking zou ik ook kunnen maken voor de ervaren objectieve en subjectieve veiligheid. Maar gezien uw aansporing zal ik het daar even in eerste termijn bij laten. Ik dank u wel. Dank u wel. En ik heb in uw betoog ook een aansporing gehoord om morgen uh, ook deel te nemen aan de uh, raadsbijeenkomst. Want daarmee komen wij ook onze vrienden uit de regio tegen. Um, ik kijk even naar de OPZ en ik zie de heer Van Tichelen uh, zijn hand opsteken. Dank u wel, OPV. voorzitter. Mobiliteit wordt nog meer dan voorheen een probleem vanwege toenemende verkeersaanbod dat nu eenmaal samenhangt met bevolkingsaanwas. Onze unieke ligging versterkt dit probleem. Slechts twee uitvalswegen. Een uitdaging dus. Hier hebben we het in de commissievergadering van de negende al het nodig over gezegd. Zoals we afgelopen zondag opnieuw hebben kunnen vaststellen, is allemaal tegelijk Zandvoort verlaten een illusie. Ze blijven het proberen, maar ik heb het nog niet meegemaakt dat het lukt. Voordat je bij de randweg van Haarlem bent, moet je nogal wat hindernissen nemen. Dit geldt ook voor de A9. Het parkeerbeleid is vele Zandvoorters al decennia lang een doorn in het oog. De klachten gaan onder meer over het in de loop der jaren verdwenen aantal parkeerplaatsen en misbruik van parkeerpassen. Parkeervergunningen voor bezoekers. Ook bereiken ons klachten van toeristen die een kilometer of meer met hun koffers moeten zullen om hun gehuurde accommodatie te bereiken. Dat is ook niet echt een reclame voor Zandvoort. Linksom of rechtsom zullen er meer parkeerplekken moeten komen. Aangezien we tegenstander zijn van aantasting van landschap en natuur, gaat onze voorkeur uit naar ondergronds. Over aantasting van landschap gesproken. De onzalige gedachte om PES uit, eventueel te overkappen met zonnepanelen. Moeten we gewoon niet eens over willen nadenken. Naast onze bezwaren tegen weersafhankelijke stroomvoorziening. Die we in zijn algemeenheid toch al hebben. Zijn de bewoners al daar met extra argumenten gekomen. Om hier niet aan te beginnen. Ten einde deze bewoners niet langer slapeloze nachten te bezorgen. En zekerheid te verschaffen. Het volgende amendement voorzitter met als dictum. Doelend op de voorliggende documenten. De mogelijkheid om en het onderzoek naar het overkappen van parkeerterreinen en zandvoort met zonnepanelen te verwijderen uit beide documenten, mede ingediend door opzet. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Dan heeft ook de VVD een amendement aangekondigd, dus ik geef het woord aan. Ik denk de heer Hendricks. Ja, dank voorzitter. Ik had een amendement in uh, concept. Ik wil daar graag ook nog even uh, wat overleg over voeren. En ik hoor nu ook weer uh, andere. Um, ...input die ik daar ook graag in mee wil nemen. Dus ik zou graag uh, straks ook een schorsing uh, willen, voorzitter. Um, dus ik ga gewoon vast mijn eerste termijn doen, uh, lijkt me. Um, nee, voorzitter, de bereikbaarheid van Zandvoort is een groot probleem. En um, de VVD is daarom ook heel blij dat we nu... Um, ...in deze kadernood en in, in ons coalitieakkoord eigenlijk hebben afgesproken... ...dat we geen keuze maken als gemeente in de wijze waarop mensen graag naar Zandvoort willen komen. Dus we maken geen keuze voor of mensen met de fiets willen komen met, het, met de auto of met het openbaar vervoer. Dat is de keuzevrijheid van mensen zelf. Alle vormen van mobiliteit zijn belangrijk. En dat zien wij met name in de mededeling uh, waarin het college afgelopen vrijdag de kaders wat uh, scherper heeft neergezet. Uh, heel duidelijk terug. En uh, ja, de heer Van Tichelen had net aan, um, en dat is voor mij al terecht, het aantal het, uh, Zandvoort heeft ook een heel groot parkeerprobleem. En dat begint natuurlijk bij het, uh, het feit dat er een schaarste is aan parkeerplaatsen. En daarom ook in het coalitieakkoord ben ik heel blij met de afspraak dat het aantal parkeerplaatsen in Zandvoort op peil uh, blijft. Uh, want als er minder schaarste is, hoef je ook minder schaarste te verdelen. Maar het feit dat we die schaarste hebben is uh, duidelijk. En in sommige woonwijken in Zandvoort merk je dat uh, steeds duidelijker. En het is daarom goed dat we ook zo snel mogelijk proberen om uh, dat parkeerbeleid uh, aan te passen... En, uh, dat ook uit te rollen over heel zandvoort, dat we dat waterbedeffect effect dat we de afgelopen jaren eh, hebben, ook tot een halt eh, kunnen brengen. En daarbij is het ook een, um, erg belangrijk, voorzitter, dat de auto een uh, vervoermiddel is... en geen betaalmiddel. En daarom zijn we ook heel blij dat elke zandvoorter straks de eerste vergunning gratis krijgt. Of Eigenlijk, uh, kijk ik schuin naar mevrouw Van der Veld ook uh, straks, is het geen vergunning, maar een ontheffing. En, maar de eerste ontheffing moet dan gratis zijn. Um, ja, voorzitter, ik voel uh, heel erg mee met. Um, wat ik eigenlijk bij de oude partij al zeg. van ja, die implementatiekosten zijn ons uh, niet duidelijk. Want dat is eigenlijk wat ons de afgelopen jaren. op dit parkeer- en mobiliteitsdossier uh, heel erg negatief tegenvalt. Dat die kosten oplopen eigenlijk zonder dat we daar uh, iets voor terugzien. We hebben al meerdere keren. extra capaciteit ter beschikking uh, gesteld. En ook de VVD zou wel graag een completer beeld willen van. Uh, welk, wat, wat gaan we nou precies vaststellen. voordat we dat vaststellen? En. Ja, dan heb ik toch, ben ik bang, het collegevoorstel net iets anders gelezen. Althans, de brief van afgelopen vrijdag net iets anders gelezen. Want daarin zie ik dat het college aankondigt om nog in 2020 met een plan van aanpak uh, te komen. Um, ja, en ik denk juist in zo'n plan van aanpak zou je mee kunnen nemen. Uh, wat zijn nou uiteindelijk de implementatiekosten? Wat, dan heb je ook iets completer beeld dan wat we nu hebben. En dan kunnen we dus ook, wat mij betreft, het plan van aanpak uh, hier in de Raad uh, bespreken zodat we daarna verder kunnen. Dus eigenlijk zou ik willen voorstellen, voorzitter... om um, eigenlijk de mededeling van het college van afgelopen vrijdag... als uitgangspunt uh, te nemen uh, voor de ontwikkeling van verder parkeerbeleid. En dat plan van aanpak, wat in dat uh, collegevoorstel wordt aangekondigd... voor binnen 2020 nog af te ronden. Om daarin ook um, om dat plan van aanpak ook weer met de raad uh, te gaan bespreken. Want ik denk dat we dan... Um, ja, de juiste stappen zetten op het juiste uh, moment... en dat we toch voortgang maken. Want uh, we krijgen volgens mij allemaal uh, bijna dagelijks... wel klachten van mensen die uh, problemen hebben met het parkeren in Zandvoort. En daar wou ik het voor mijn eerste termijn graag bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Hendricks. Uh, dan zijn er een tweetal moties aangekondigd door GroenLinks. Dus ik geef het woord aan el, de heer El Gabani. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zal de moties midden in mijn eerste termijn verwerken... zodat uh, dat minder tijd kost. Nou, voorzitter, dank u wel nogmaals. Het op de middenboulevard na waarschijnlijk langslopende dossier in onze gemeente. De mobiliteit en het verkeerbeleid. Hoe houden we stand voor het bereikbaar de komende jaren en wat wordt ons beleid op het gebied van parkeren? Zoals de heer Keuning namens GroenLinks al aangaf in de commissie zijn wij voor een groot deel met de twee stukken akkoord. Toch zien wij nog het een en ander mede ingeven door de tijd en de realisatie van dit stuk. Ik trap af. Afgelopen week is het wederom mooi weer geweest. En wederom gebleken hoe hard bereikbaarheidsbeteringen in Zandvoort nodig zijn. Wat GroenLinks niet snapt, is hoe het kan gebeuren dat op een zeer mooie dag, aangekondigd en wel, alsnog kon ontstaan dat een grote groepen personen opeengepakt voor ons station zich uh, gingen verzamelen. Voorzitter, wij snappen niet dat tot nu toe geen gebruik is gemaakt van de extra perrons in Zandvoort. In totaal hebben we 7 miljoen euro neergelegd om deze maatregelen te nemen. En juist in deze tijd, met corona, zou je gescheiden vervoerstromen vo heel goed kunnen gebruiken. Het keert ook minder druk voor ons station. Maar toch gebeurt het niet. Hoe kan dit toch? Wij verwachten echt dat u een stevig gesprek met de NS zal gaan voeren. Om juist ervoor te zorgen dat een van onze mooie kroonjuwelen ook goed zal worden ingezet. Dan het parkeren. Deze zomer in Oud-Noord en Park Duinweg. Voorzitter, hiervoor hebben wij een motie ingediend. En ik zal de constateringen omwille van de tijd u besparen. Ik zal alleen de oproep oproepen. We roepen u op om op zo'n kort mogelijke termijn te onderzoeken, toch voor het einde van dit jaar... welke mogelijke andere wins we kunnen maken in Oud-Noord en Park Duinwijk, en deze voor te leggen aan onze Raad. Dit omdat wij ervaren, ervan verzekerd willen zijn dat deze wijken komende zomer worden ontlast. Afgelopen donderdag nog, code rood in Duitsland... Stond er, stonden er bijvoorbeeld 25 Duitse auto's geparkeerd in de Tollestraat en 13 in de Vondelaan... Ik kan begrijpen dat het wel een hele grote druk op die twee wijken legt... als daar 38 auto's staan die daar niet, uh, sorry, auto's die daar niet uh, behoren. En wij zijn bang dat de kwikwins die de wethouder ons... Interruptie van de heer Berg. Uh, ik wilde vragen aan meneer Elgabali... of hem is opgevallen nu die, uh, de Duitsers uh, code rood hebben doorgekregen... dat het nu verminderd is naar acht, parkeer, acht Duitse auto's per dag in de Tollenstaat nogmaals. Meneer Elgebali? Uh, ja, maar dat is het punt wat ik nu net wil maken. Um, <laughs> daar, daar, daarom ondersteun Meneer ik u eigenlijk. Meneer Berks, vraag de voorzitter. Sorry. Meneer Elgebali? Nee, dat is het punt wat ik wil maken. Zelfs nu nog, uh, in ja, echt barre tijden, ik bedoel code rood, dat geef je niet zomaar af over een ander land. Uh, zelfs nu nog is er meer par parkeerdruk dan er normaal gesproken zou zijn. Uh, en daar nog gelaten wat er deze zomer allemaal is gebeurd. Uh, voor mij heeft mevrouw Van der Veld dat al uitgelegd in, de, in haar uh, commissievergadering. Ik ga verder. Ja, wij zijn dus bang dat de quick wins die ervoor werden voorgesteld door de wethouder in de commissievergadering misschien wel leiden tot meer parkeerdruk. Um, wij vragen dan ook via deze motie om alle mogelijke kwikwins aan ons voor te leggen. Zodat wij een goed en gedegen besluit daarover kunnen nemen en kunnen kijken uh, wat het beste past voor deze twee wijken om daar in ieder geval wat meer lucht te scheppen. Dan hebben we nog een andere motie. Het Zwarte Veld. We hebben hier al een aantal keer over uh, gepraat in, in de raad en dus af en toe tussendoor gekomen. De bewoners, maar ook de scholen is beloofd dat er een park met speelvoorziening zou komen. Het is dan toch niet meer dan normaal dat wij die belofte inwilligen. En er is onder andere maatwerk mogelijk in de LDC garage. vervrij daarmee de openbare ruimte. Daarbij wordt een deel van het wateroverlastprobleem uh, op een natuurlijke wijze opgelost voor die wijk. En dat is ook echt een pre. Ook hier voorzitter omwille van de tijd zal ik alleen de oproep opnoemen. We roepen in onze motie op om te onderzoeken of er mogelijkheid is... voor een park met speelvoorziening op het Zwarte Veld... en de raad hierover nader te informeren. Onze overwegingen kunt u nogmaals lezen in de motie zelf die op raadsnet staat. En tot slot, voorzitter, de Herman Heijermansweg. De wethouder deed dit af als, ja, ik ben ervoor... en uh, de commissie spreekt zich daar nu niet over uit... maar een groot deel van de commissie is er wellicht ook voor. Voorzitter, ik vraag de wethouder wat zij gaat doen aan het... Uh, uh, Bunkerdorp, bijvoorbeeld. Ik heb een mailbox vol met mailtjes gekregen na die uitspraken die er zijn gedaan. En na het op handen zijn de rapport wat er nu ligt. Uh, de mensen daar zijn not amused en vrezen ernstige verkeersstukken rondom, uh, rondom hun huizen. En daarbij een stuk natuur in deze tijd van de stikstofcrisis: wegdoen we voor een weg, het lijkt ons bijna onmogelijk. En voorzitter, GroenLinks denkt niet alleen meer aan onmogelijkheden, want we zien ook een mogelijkheid. En we snappen het probleem van de wijk Nieuw-Noord, we snappen dat daar een extra ontsluitingsweg moet komen. En wij denken daar persoonlijk aan om het fietspad, wat naast de spoorbaan gelegen is, om daar een, een tweede ontsluitingsweg van te maken. Omdat dit naar nou, ons idee wat logischer is um, en in ieder geval wel zorgt dat Nieuw-Noord, ook bij een calamiteit, bijvoorbeeld de rotonde bij de Vennemmerweg, toch bereikbaar blijft. En dat is heel erg belangrijk. Dus er valt met ons over andere ideeën te praten. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Elgebali. Aan wie kan ik vervolgens het woord geven? De heer Mettes van het CDA. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik, ik val daarin in herhaling. Ik zal de commissievergadering niet overdoen. Daar hebben wij ons, uh, uh, ons punt gemaakt. Uh, wij zijn tevreden met uh, de raadsinformatiebrief informatiebrief die we gekregen hebben. En die heeft uh, veel meer duidelijkheid gegeven als het gaat om de kaders en de uitgangspunten voor het parkeerbeleid. Uh, dat gaat ook voor de mobiliteits- uh, of koersnota. Het uh, CDA uh, zegt aan de slag. Uh, dus wij gaan dit steunen. We moeten hier aan gaan werken. Er is behoefte aan, aan beleid, parkeerbeleid. Dank u wel. Dank u wel voor uw bondige betoog. Ik zag eerst de hand van de heer Hermsen en daarna mevrouw Van der Veld. Met uw goedkeuring natuurlijk mevrouw Van der Veld. <lacht> Dank u wel. Dank u wel voorzitter. Ja, we doen een beetje hoffelijkheid, kunnen niet vergeten in deze tijd. Um... Voorzitter, we hebben natuurlijk in de commissievergadering al het een en ander gezegd over dit parkeerbeleid. We hebben complimenten ook uitgedeeld aan de wethouder. Uh, maar zeker omdat uh, nou, gezien de kwantiteit van de hoeveelheid onderzoeken en uh, het geld wat eraan besteed is... Uh, uiteindelijk toch nog op een zo zo'n korte termijn er iets moois van te maken wat ons betreft uh, onze complimenten daarvoor, wethouder. En doen we het nogmaals. Um, een van de, van de punten die wij in ieder geval heel erg belangrijk wa vonden was uh, uh, de eerste vergunning en dan wel ontheffing. Gratis voor inwoners. Uh, we hebben jarenlang winst gemaakt op, uh, op parkeren. Daar gingen op een gegeven moment over bedragen van meer dan anderhalf miljoen euro. Uh, en waarom dan nog de bewoner laten betalen voor iets waar die eigenlijk in het dagelijks leven gewoon veel te veel last van heeft. Het wordt ook aangehaald in de zomertijden. Um, uh, het, het parkeren van, uh, van toeristen uh, her en der in wijken, dan wel gra waar gratis is, dan wel waar een PAP is, dan wel waar fiscaal parkeren is, dan wel parkeervergunningen. Ik denk dat er in Zandvoort wel 46 parkeervergunningen zijn.